Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In Rotterdam zijn mensen de straat op gegaan voor slachtoffers van de toeslagenaffaire. Doen ze omdat ze willen dat de politiek het onderwerp weer hoog op de agenda zet. Ze vinden dat slachtoffers niet vergeten mogen worden. De compensatie schiet namelijk niet echt op. Een boel gedupeerden hebben het daardoor nog steeds moeilijk. Die overlevingsmodus die staat elke dag aan. Je loopt tegen gemeentes aan, je loopt tegen de belastingdiensten aan, je loopt tegen alle instanties aan... Er is, Ik voel nog steeds niet dat ik hersteld word. Ik voel alleen maar dat ik meer en meer gedupeerd word. Maar dat laat je gewoon thuis niet zien. Je probeert er thuis toch het beste van te maken. En voor wie doe je het? Gewoon voor de kinderen. Duizenden ouders werden door de Belastingdienst onterecht beschuldigd van fraude. Ze moesten veel kinderopvangtoeslag terugbetalen en veel van hen kregen daardoor grote geldproblemen. Het partijbestuur van D66 gaat opnieuw kijken naar een onderzoek over grensoverschrijdend gedrag. Komen ze mee na een verhaal in de Volkskrant. Volgens die krant houdt D66 een vertrouwelijk deel van het rapport al ruim een jaar achter... waarin staat dat een belangrijk partijlid een vrouwelijke medewerker stalkte, bedreigde en chanteerde. Tientallen reizigers hebben vannacht in een talies in Parijs geslapen. De laatste talies van Parijs naar Brussel werd geannuleerd, waardoor meer dan 400 reizigers een oplossing moesten zoeken. 50 mensen konden niet meer in hotels terecht en sliepen daarom in de stilstaande trein. En een Amerikaans museumschip uit de Tweede Wereldoorlog is vlak voor een grote renovatie deels gezonken. Het is een verdrietige dag, vertelt de directeur van het museumpark. Sad day for the naval park, alright. Nobody wanted to see this happen. That's why we were taking measures to stay on top of it. They were planning to come back Monday. I think our luck ran out just a little bit short. Ja, er waren al een paar kleine reparaties gedaan om de boel wat op te knappen, zegt hij. Want het was dus al bekend dat het oorlogsschip een paar zwakke plekken had. Daarom zou er volgende week een begin worden gemaakt met een grote opknapbeurt. Het water is trouwens niet zo diep en daarom zal het schip niet helemaal zinken. Wel moeten pompen 50.000 liter water per minuut weghalen. Het weer, veel zon en ook zijn er wat wolken. Het is 13 tot 18 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog iets warmer. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Zonnig weer vandaag in Zandvoort. En een gaatje op 15. Dus uh, nou, het zomergevoel uh, komt al aardig uh, bij ons uh, kijken hoor. En dat hoor je ook al aan de muziek. Als eerste naar het nieuws. En weer van uh, drie uur de single van uh, Barry Manilow. Samen met uh, Kit al en Hey Mambo. Het tweede uur alweer van uh, dit uh, radioprogramma. wat gaan we daarin allemaal uh, doen, Albert-Jan? Uh, rond de klok van half vier is het weer tijd voor de evenementenagenda. En dan staan we weer, weer een aantal... Uh, uh,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 op de lokale omroep van Zandvoort. We zijn er al 31 jaar en daar zijn we natuurlijk uh, enorme trots op. Tot aan 5 uur, Zandvoort op zaterdag. En daarna weer een nieuwe aflevering van uh, Entertainment for You met Fred Heij. Deze aflevering hebben we ook Billy Joel voor je. Harry Truman, Doris Day, Red China, Johnny Ray, South Pacific, Good night Dat was uh, Billy Joel en We Didn't Start a Fire. Zo gaan we weer naar uh, Duitsveld voor het slot van de eerste helft naar uh, Jan van der Leden. Maar eerst krijg je nog uh, deze single van uh, Anton. Hier is uh, Hallo. Hallo. Hey, Gelijk onrustenboven, misschien klinkt het idioot. Ik loop maar uit te door dit normaliter nooit. Zo wacht mijn gevoel aanloop.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 We gaan weer naar Jan van der Leden toe. Hallo Jan! Hallo Rob! Hallo, hoe is het daar op het Gaat het een beetje de goede kant op? Ja, wel. We staan heerlijk in het zonnetje. Maar eerlijk gezegd is het een genapig partijtje kafoetbal. Hmm. Als je dat nou vergelijkt met vorige week, waar er zoveel vuur in zat. Dus dit echt van beide kanten hoor. Echt gewoon heel slecht. Heel veel balverlies. Heel onrustig gewoon.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 Hij mocht een hele grote hit gaan worden. De nieuwe single van de Nederlandse Ben Sommelier, hoorde je. En de Multicolor houdt de plaat in de gaten. Wij hebben hem al gedraaid bij CFM. Volgens mij is hij net uitgekomen, dus uh, hij moet nog uh, de hitlijsten gaan uh, bestijgen. Het is uh, tijd voor het uh, tweede deel van het uh, interview... en dan gaat het uh, natuurlijk uh, over uh, de Watertoren. Belangrijk gebouw hier in Zandvoort, uh, albert Ja, afgelopen week was daar een uh, informatieavond uh, voor belegd... over uh, wat, de, wat de plannen ten aanzien van de Watertorenplein en uh, Villa Maris, moet ik zeggen. Villa Maris, hè? Het is Villa geen... Maris. Ja, Villa ja. Maris. Uh,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 daar ja, er op. wordt hier van alles gebladerd oh hier ja, ja, hier is ja, hij ja ja dus uh... <coughs>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 Want je aan de linkerkant, daar was een, een muur gemetseld, ging naar de studio van ons. En rechtdoor ging je naar, ja, naar, de, naar de werkkamer van de Watertoren. En daar zaten al die hele grote kranen, zeg maar, die je ook dicht kon draaien en open. Dan moest, had je bijna twee man nodig om, om daar een slinger aan te geven. Ik ben wel heel benieuwd of, of ze daar nog wat mee gaan doen. En niet alleen met het oude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 Blij met de plannen zoals ze er nu liggen. Want de watertoren die blijven toch echt herkennen als de watertoren zoals die nu, nu is. Alleen dan een wat nieuwere uitvoering. Mooie plannen dus van springtij. En laten we hopen dat de bouw ook daadwerkelijk snel kan gaan beginnen. Daarachteraan draaien we deze van Carly Menelk. Die is juist hoorde Step back in time. Ze zijn toegekomen aan de evenementagenda. Want het is half vier geweest.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 Het speelt zich allemaal af in de protestantse kerk morgen. Uh, uh, het begint om drie uur en de kerk gaat open om kwart over twee. De toegang is vijf euro en voor meer informatie gaan dan even naar de website van www.classicconcerts.nl. www.classicconcerts.nl. Morgen dus het thema filmmuziek uitgevoerd door het Tschintschi Trio. Dan gaan we naar de cultuuragenda, want er is nog steeds uh, uh, de mogelijkheid om uh, in het uh, het Pub-Up raadhuismuseum een verzameling van geluidsdragers en bomschuiten en meer te bekijken. Het uh, Pub-Up uh, Museum is geopend van vrijdag uh, tot en met zondag van half één tot half vijf. De entree is via de haltestraat en de toegang is 3 euro per persoon en een museumkaart is gratis.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 Vanavond vanaf 8 uur train ze tra tra live op uh, bij het Wapen van uh, Zandvoort op het Gassersplein. En dit is een van hun groot. -tits. Er zijn meisjes die doen het met tegenzin. Er zijn meisjes die winnen het pijn. Marianneke doet het met veel plezier. Oh, wat zal ik daar gelukkig mee zijn. Hey, wat zal ik daar gelukkig mee zijn. Marianneke is een lieve meid. Wat kan ze niet? Ze maakt voor mij het ijsje klaar en roemt dat rode wiet. Het is middag de brand weer uit, het geel al door de stad. Het is een meerderheid. I'm a get Want er zijn meisjes die het deze Er zijn meisjes die het Maar zijn? Deze band, eh, drukwerk, bestaat al uh, heel lang. En uh, ja, allerlei uh, samenstellingen hebben ze ook gehad. Maar het geluid uh, blijft gewoon heel uh, herkenbaar. Vroeger speelde ook uh, de zandporter uh, Edwin Gitsels uh, mee in uh, deze band...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 En hij was dus onderweg van Geelse rijen richting Zandvoort. Dus heel veel mensen hebben hem ook zien, zien vliegen. Toen al met die omgedraaide paraplu eronder. Ja. Toen, ja, dus dat viel wel enorm op. En die vliegtuigspotters vonden het geweldig. Want zo vaak gaat deze helikopter niet de lucht in trouwens. Er kunnen drie bemanningsleden in en twaalf passagiers in, het, in de helikopter... Dat is toch wel een behoorlijk, behoorlijk ding. Uit 1997 afkomstig deze heli en ja, 10.000 liter water die die dan vervoert met, met die omgedraaide paraplu. Nou heb ik ook gehoord dat die 10.000 liter niet ook die 10.000 liter is die uiteindelijk op de plek der bestemming aangekomen is. Vertel. Onderweg verliest die ja, ook gewoon water. Okay. Ja, dus,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 Maar dat Heel, als je nou uh, lekker in het zonnetje zit, dan is het uh, heerlijk genieten hier in Zandvoort. En de roemba op de achtergrond van uh, Daddy Yankee, een uh, nieuwe single uh, die uh, waarschijnlijk hier in Nederland ook wel een groot hit gaat uh, worden. In Spanje doet hij het uh, in ieder geval enorm goed uh, op dit moment uh, in uh, de hitparades. Maar het ook lekker weer is, is uh, uiteraard uh, op uh, Duintjesveld. Jan van der Leden staat in het zonnetje te genieten van de wedstrijd, of niet? Ja, nu wel. Dit moment wel. Nu wel? Ja, want uh, Albert, Albert zette mij in de wacht en uh, op dat moment was een mooie diepte uh, van uh, Jeffrey Tienekomen, Buurt uh, Water. Die ging alleen door, ontspeelde één tegenstander en schoof hem uh, onhoudbaar in de hoek. Voor de type. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, ja. kijk. Dat is goed nieuws. Dus ik denk, wat blijf je nou met je uitzending? Oh. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Had je hem blijven mee kunnen nemen natuurlijk. Ja. Dat is ook zo. Nou, goed nieuws, Jan.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 we hebben nog wel even te spelen hoor. 1-0, de stand daar tegen Arsenal. Wa do you lock up in these chains? No one can It's really bad to feel this way. for one more day and you break free, break from the chain. Someday somebody's gonna make you wanna turn around and say goodbye, say goodbye Until goodbye. then, baby, are you gonna let them hold you down and make you cry Don't you know, don't you know There's a change, it's a-going away If you hold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 You're always joking all the time You kept breathing but stopped living Hell, they're like poison inside They say everything happens for a reason But it only makes you mad